Het is door al meegens met het NOS-journaal. Restaurants van Laplace keren terug in tenminste negen voormalige V&D's. De panden worden omgebouwd tot vestigingen van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, de nieuwe eigenaar, die opent in het derde kwartaal zijn eerste winkels in Nederland. Alleen in de Amsterdamse vestiging van Hudson's Bay komt geen Laplace. Daar komt wel een restaurant, maar in welke vorm wil Hudson's niet zeggen? Na het faillissement van V&D werd Laplace overgenomen door supermarktketen Jumbo. Dik Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Hij heeft met de KNVB een mondeling akkoord bereikt, laat zijn zaakwaarnemer weten. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB wil het niet bevestigen. Advocaat wordt na verwachting deze week gepresenteerd. Het wordt zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Vorige week liet Rut Gullet al weten dat hij akkoord is met de KNVB. De oudspeler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan wordt de assistent van Advocaat. Na de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen... is het in Parijs tot ongeregeldheden gekomen. Meer dan 300 antiglobalisten belaagden de politie. Die gebruikten traangas om de reelschoppers terug te dringen. De reelschoppers vinden dat Macron, die vroeger bankier was... te veel op de hand is van het bedrijfsleven. Ook in Nantes en Grenoble was het onrustig... toen tegenstanders van Macron de straat opgingen. Het Amerikaanse verfbedrijf PPG reageert teleurgesteld... op de afwijzing van Axo Nobel... PPG deed twee weken geleden een overnamebod van 25 miljard euro. Axo Nobel wees dat vandaag definitief af. Afgelopen zaterdag spraken de twee bedrijven met elkaar, maar dat liep op niets uit. Axo wil zelfstandig blijven, maar volgens PPG is een overname beter voor het bedrijf. In Delden in Overijssel is een auto een apotheek ingereden. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het is niet duidelijk waardoor de bestuurder van 85 het gebouw binnenreed. De auto kwam pas achter in de zaak tot stilstand. Het weer eerst grijs met motregen. Vanuit het noorden wordt het zonnig. Maar in het zuidoosten klaart het pas aan het eind van de middag op. Het wordt vandaag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-Journe. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 een druilerige zeeweg, en langs een boulevard met een wilde zee, spoeden wij ons naar uh, de studio van Zierven Zandvoort, waar ik in de studio van natuurlijk mijn sidekick Dolly aantrof voor Zandvoort lunch Dolly. Ja, ze was er weer. <laughs> Goedemiddag, luisteraars, en uh, ik hoop dat u een heel fijn weekend heeft gehad. En dat u het ook fijn vindt dat de werkweek weer is begonnen. Ja, en dat u weer lekker naar ons kunt luisteren. Hè? Het was een ja. weekend vol uh, uh, emoties. Hè. Uh, eerst natuurlijk de 4e mei, de, de, de verdrietige emoties. En later uh, de bevrijdingsdag met, met bevrijdingspop. En allerlei evenementen in uh, diverse dorpen en steden om ons heen. Ja. Uh, waarbij dan weer uh, vrolijke emoties uh, aan de orde waren. We hebben een prachtige zaterdag gehad met mooi weer, toch? Nou, heerlijk was het, hè? Zeker weten. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, al met al, uh, samenvat het, uh, klagen we niet, uh, Dolly toch? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Nee, zeker. En uh, jij hebt straks het regionale nieuws natuurlijk weer te melden voor ja, ons. Ja, zeker. En ja. je gaat ons alleen maar vertellen dat het alleen maar nog maar mooi weer wordt deze week. Laten we het bidden, ja. <laughs> en uh, nou, alles wat verder voorbij komt uh, vanmorgen natuurlijk. Uh, nou, dat zal natuurlijk niet in de laatste plaats ook muziek zijn. En ik heb maar eens een, een beeteltje uitgekozen... Uh, wat al een tijd niet meer gedraaid is. Omdat het eigenlijk dateert van de jaren zestig. Maar we houden toch van u. Luister maar. Nummer hè? Oh, ja. heerlijk. Ja, nou, nou, hele wat tijd terug. Een van de eerste LP's waar het volgens mij op stond: Witte Beatles of zo. Nou, in ieder geval uh, gezellige muziek. En uh, gisteravond heb je naar de televisie gekeken, Dolly? Uh, niet echt. Wat dan? Heb nou, ik wat dat geweest? was in de tv-show. Nou ja. Voor, voor als je, als je de tv-show heb ik gezien, ja. ja met de, want heb ik heb het, het natuurlijk over de dames O'Jean. Ja. Uh, hun nou ja, fabuleuze zangtalent natuurlijk. Maar daarnaast natuurlijk de tragiek die ja. om hun heen hangt vanwege hun moeder... die een, een tumor in haar hersenstam heeft. Afschuwelijk, hè? Uh, niet behandelbaar. Wel, wel uh, door bestraling hebben ze bereikt dat, dat in ieder geval... een bepaalde periode in haar leven uh, recentelijk uh, weer draaglijk was. Ja, en dat ze het een beetje... Uh, kunnen rekken, hè? Ja. Nog. Ja, ja de tijd. en ze is er nog steeds. En ze hopen ook natuurlijk vanwege het Songfestival wat nader getuigen te kunnen zijn dat hun dochters daar enorm veel succes scoren. Mm -hmm. Wat ik vanmorgen van mijn zoon Sven hoorde, dat een van de zangarissen ja. uh, zingt met één long, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, ik, ik ook niet. Maar een van die dames, ik weet niet meer de naam van het, het meisje, maar heeft maar één long. Die en, van de drie. Ja, die ja. van de... Dus de dames zijn eigenlijk uh, uh, uh, fysiek in hun leven getroffen door allerlei bij, uh, nare bijkomstigheden, maar ja, ja. het uh, talent is er natuurlijk volop. En uh, waar ik uh, uh, mij helemaal betoverd bij voel, is het nummer magic. Let in the air fighters over there let me see a and it feels like magic, like magic. Walking on the path that is so clear. Never saw your face, but I felt your need. Living in a room with the window shut. Holding on to dreams that we once forgot. All here, cause we're meant to. So it already feels like we know you. Seeing stars doesn't mean you're not a Like magic, like magic Looking at this crowd, friends are what we found Love is all around and it feels like magic Like magic Seeking for a purpose on this globe mm -hmm. Heading for the stage, it gives me hope ook een beetje betoverd, Dolly? Ja, ja, altijd. <laughs> maar ja. zeker met deze muziek, het is natuurlijk prachtig. He? Ja, Jean, ja. uh, was dat. En gisteravond waren ze dus uh, live te zien en uh, ook via allerlei clipjes en filmpjes bij Yvonneer in het programma uh, van de tv-show. He? Zo heet het, geloof ik toch? Ja, de tv-show. TV ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, dat eventjes uh, geweest nu. Uh, we gaan weer, toch weer even terug naar de jaren zestig. Op mijn verzoek dan, Dolly. Jij moet nog wat liedjes van de sidekick ik, uh, uitzoeken. Ik ben, uh, ik ben nu bezig om te kijken of het liedje wat ik graag wil horen... of dat op uh, Spotify staat. En ik heb een idee dat dat zo is. Ah, Oké, okay. nou wij hebben daar in ieder geval geen spijt van. No regrets. The Walker Brothers. Dat is een hele gedig gedigitaliseerde opname. Van het album If You Could Hear Us Now. Oftewel, als je ons nu is, zou kunnen horen. Nou, we kunnen allemaal anders. I know you're leaving. It's too long overdue.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 Lie awake alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We don't need cry. Say goodbye again. Our friends are trying to turn my nights today. Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away.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 Brothers hebben nergens spijt van. No Regrets, nummer uit de jaren uh, 60, eind jaren 60 moet ik dan zeggen. Heb jij er iets mee, Dolly, met dat uh, repertoire of zeg je van... Oh, heerlijk, ja? heerlijk, ja hoor. Oh, ja, hele fijne muziek, zeker weten. Zwijmmuziek muziek een beetje, hè? Oh. Ja, ja, maar wel erg mooi, een mooie ja. ook natuurlijk. Dat in die periode ja. had je ook Peter en Gordon, die hebben ook van die mooie nummers, True Love Wees en zo en... Uh, uh, uh, live in a world of our own of zo. Nee, oh nee, dat was... Nou, het, het lullige is... Ja. ik was nog heel klein natuurlijk, weet je ja. wel. Dus als ik, het, vaak als ik um, uh, namen van artiesten hoor... dan zegt het me niet zoveel. Terwijl, ja, als ik dan de muziek hoor... dan kan ik het allemaal zo meezingen. Dat, uh, dat zit er wel in. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus, dus het, ja, het, het is natuurlijk ook bij je thuis... wel regelmatig voorbijgekomen. Ik denk het wel, want bij ons stond vroeger altijd de radio aan. Ja, ja. ja. ja en dat is ook... Uh, een van de oorzaken dat bijvoorbeeld de jeugd van nu... Ja. Uh, bijvoorbeeld fan is van de Beatles... omdat hun vader en moeder uh, dat ook waren. En, en, en die muziek hadden ja. thuis draaien. <lacht> ja, zo ging dat bij ons thuis ook, ja. ja, ja ik ja. heb er eentje, die is helemaal gek van Santana en Pink Floyd... want dat draaide ik ook heel veel. Ja, ja en zoals Lea, ja, dat is, die, die is helemaal uh, Beatle fan okay. inderdaad. Okay. Ja, gek ja. van de Beatles. Um, Luisteraars, u hoort het. Dolly is uh, ook fan van zwijmelmuziek, Het uh, oh. maar, maar al... ligt eruit wie ernaast me ziet. <laughs> nou, ze blijft altijd een, een vrouw volgens mij. Hoor oh. Hoor maar. Oh. She's always a woman to me. Billy Joel. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual eyes.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 Jullie, Joël heeft het nog even voor me bevestigd. Ze blijft altijd een vrouw. En dat is maar goed ook. <lacht> <lacht> nou, er worden ook vrouwen die... Of, ja. of, die, ja. die vooral maar in mannen. Het ja. is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. hè? Dat het je heet, blijft zoals je geboren bent. Het heet een transgender, toch? Of zo? Uh, ja, ja, transgender. Ja. Dus gisteren bij uh, Radio BVW toevallig moest ik een openingsgedicht maken... voor uh, Dolly Bellafleur. Zeg je dat niet? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is Rob, uh, Rob Dauma En ja. uh, die... Uh, is al 24 jaar... Eh professioneel travestiet, zeg maar. Dus die moest ooit een toespraak houden ergens. Verkleed als vrouw. En, en dat, was ja. de, dat was het begin van zijn uh, carrière als travestiet. Ja. En, en ja, hij, hij, is, hij, kan, hij leeft er nu echt van. Het is echt een... Uh... Ja, dat, dat is inderdaad zijn beroep geworden. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja. En die heeft gisteren... Want dat is misschien ook wel even leuk om te melden. En daar ga ja. ik straks ook nog wat muziek van draaien. Dan. Ja. Die heeft gisteren... Hebben ze een, een box uitgebracht. Met het complete werk. Dus ook het onbekende werk. Wat niet ja. op een geluidsdrager terecht is gekomen. Van Connie... Van de bos. Oh ja. Alle nummers die ze ooit maar heeft opgenomen of gezongen, die, die zitten in die box op CD's dus. En, en gisteren was de première, dus de uitreiking van die box aan Wilke Alberti. In Amsterdam vond dat plaats en daar was ook die Dolly Belfleur bij. Ja. En gisteravond trad ze op bij Radio Wijk... en moest ik daar weer een introductiegedicht voor maken. Ja. Uh, maar toen werd ik ook geconfronteerd met die muziek van Connie uh, van, van, van der Bos. Ja. Het is best wel echt heel goed hoor. Die, die was een ja. hele goede zangeres. Zelfs Wilke Alberti zegt daarover dat ze het een verdette vond. Uh, als het gaat om. Uh, Nederlandstalig repertoire. Oh, is ze, dat zo? Zei ja, ze dat? Ja, en ze heeft, ze heeft ook iets bijzonders in de stem. Ik zal eens wat opzoeken. De Noorderzon heet, het, geloof ik dat nummer. Wat ja. ik bedoel. Noorderzon, moet ik even intypen, luisteraars. U kunt mij niet zien. Oh, jou kunt me wel. Ja, ja want Shaki van de Hoek, dat, dat kennen we nou wel natuurlijk zo'n beetje. Daar ja, is hij al. Connie ja, van de Bos met de Noorderzon Scheen. Best wel mooi, luister maar. Nou, ja, we gaan luisteren.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 Ze had gewoon een heel warm, warm stemgeluid. En het valt me ook op dat de, de opnames in die periode... kennelijk, ja. uh, met groot orkest werden gedaan. Want dit is niet een sampletje van een computer of zo... of nee. van, van een keyboard wat, mm -hmm. wat erachter staat. Maar echt mm -hmm. een uh, volwaardig orkest... waardoor ze wordt begeleid. Ja, dat was volgens mij toen ook niet anders, toch? Uh, nee, precies nee. Zo, Want al die samples bestonden toen... Uh, nee, dat was er helemaal niet. Maar wel, wel computers, kennelijk. Uh, Connie is 15 jaar geleden... Uh, ik geloof aan kanker overleden helaas. Dus uh, nog weer 15 jaar terug... Uh, Gelijk met Pim Fortuyn, die periode. Mm -hmm. En um, wat wilde ik nou vertellen? Oh ja, in de tekst komt voor: hij had een goede baan. Hij deed, hij deed iets in computers, dus hij had een goede baan. Dus toen ja. al, toen, toen zij dat zong, was er al sprake van, van, van voort, voortschrijdende automatisering, kennelijk. Want ja. als, je dan, als je dan iets met computers deed, dan had je een goede baan. Nou, dat was, <laughs> dat was ook zo. Want natuurlijk ja. toen die computers opkwam, ja. uh, die hele generatie die toen, arbeid, euh, euh, toen in, het, in het arbeidsproces zat... die wisten helemaal niet hoe je zo'n computer... je kon hem aan- en uitzetten, meer kon je niet. Nee, nee. Dus waar haalde je de mensen vandaan... die gespecialiseerd genoeg waren... om, om ja, geprogrammeerder te zijn of beheerder of wat? dan? Die waren er niet. Nee. Dus ik weet nog wel dat mijn zoon, die is nu uh, 37... die ging uh, ook de automatisering in... En ik, ik weet nog dat hij toen zei, oh, mam, als je zo'n baanje krijgt, je krijgt een huis, je krijgt een auto, je, nou wat je allemaal niet kreeg, ja. als je je bij zo'n bedrijf aansloot. Ja. Ja. Dus ja, want er waren geen mensen. Nee. Ja. Dus ik dat ik, was ik kan, om... mezelf, ik kan me ook nog de periode herinneren, uh, de tijd dat mijn ouders een nieuw huis betrokken in Harem West... dat je een ja? taart cadeau kreeg. Oh echt? Als je, een, als je een huis wilde betrekken. <laughs> wilde huren, hè, want het ging dan om het Ongelooflijk. huren. Ongelooflijk, echt waar? Ja. Hè? Oh. Dus er, waren toen, uh, ja, er was toen nog overvloed... wat, wat, uh, wat huisvestingsmogelijkheden uh, betreft. Ja. Dus, en en, en uh, zoveel overvloed kennelijk... dat men dan iets cadeau gaf... als je alsjeblieft in het huis wilt gaan wonen. Dat kan je niet je nou niet voorstellen. Nee, dat kan je, je zeker niet voorstellen. Ze nee. staan je nou hard uit te lachen... Ja. bij de woningbouwverenigingen en de gemeentes. Maar in die ja. tijd dus, uh, moeilijk personeel te krijgen... maar gelukkig heb ik wel mijn sidekick... Je gaat zorgen voor het regionale nieuws. Is dat zo? Het nieuws bij Wem Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, Raymond Bos van Radio Beverwijk heeft dit ingesproken. Hij heeft altijd gelijk. <laughs> en weer was het een schot in de roos. Inderdaad, ik ga u het regionale nieuws mededelen... En het is vandaag 8 mei 2017. En we gaan eens kijken wat er de afgelopen dagen zo allemaal is gebeurd. Nou, dan beginnen we met de afgelopen nacht. Een heel afschuwelijk ongeluk gebeurt hier in uh, Zandvoort. Uh, twee personen zijn daarbij naar het ziekenhuis gebracht. Uh, rond het middernachtelijke uur uh, kwam er een uh, bestuurster met de auto vanaf de hoge weg. En uh, zij reed naar de dokter Gerkenstraat en in de dokter Gerkenstraat verloor zij in de bocht de macht over het stuur. De vrouw die achter het stuur zat... reed de stoep op door de bossages... en raakte daarna drie verkeerspaaltjes en een boom. En daarna botste ze tegen een geparkeerde auto... waarbij ze tot stilstand kwam. Alleen, die eerste geparkeerde auto... werd door die klap weer doorgedrukt tegen zijn voorganger. En ook die schoot vooruit naar de volgende auto. Nou, De politie was natuurlijk... Ter, snel ter plaatse, nam een blaastest af... en daaruit bleek dat deze dame alcohol had genuttigd. En uh, ambulance is ook ter plekke gekomen... en na controle door het ambulancepersoneel... is besloten om de twee inzittenden... voor nadere inspectie naar het ziekenhuis te vervoeren. En door middel van een uh, bloedblok uh, uh, zal onderzocht worden... hoeveel de bestuurster daadwerkelijk gedronken heeft en de auto van de vrouw en een van de geparkeerde auto's zijn weggesleept en door de inzet van de hulpdiensten was de Dr. C.A. Gerkenstraat een hele poos afgesloten voor het verkeer. Na een melding van een brandje in het duingebied na het beide zeeweg in Overveen werd de politie vrijdag aan het eind van de middag ter plaatse gevraagd.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 en hun rol en betrokkenheid bij de brandstichting wordt onderzocht. Dan een uh, waarschuwing van de politie die uh, komt uit Hoofddorp. Het is wel een eindweg, maar ik denk dat we toch moeten weten wat er aan de hand is. De politie waarschuwt namelijk voor een tas met gevaarlijke medicijnen... die zaterdagmiddag kwijt zijn geraakt op de Egholm in Hoofddorp. Omstreeks half drie heeft de eigenaresse van de tas, het is een jute tas, die heeft ze laten staan bij de recyclebakken op de Egholm. Toen zij in de loop van de avond de tas miste, is de vrouw gaan kijken, maar de tas was toen al verdwenen. Bij controle van de afvalbakken bleek de tas hier niet in te zitten. Dus de tas is verdwenen en wie weet daar naartoe. Nou, waarom is het nou zo belangrijk? In die tas zaten verschillende soorten medicijnen, zoals uh, risatriptaan en lyrica. En onoordeelkundig gebruik, zeker door kinderen, kan zeer ernstige risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Dus weet u waar deze tas is? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie op telefoonnummer 0900 8844. En bent u zelf per ongeluk in het bezit geraakt van deze tas... breng deze dan zo snel mogelijk naar een politiebureau. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert in samenwerking met de partners... vandaag om half vier tot half zes de kick-off van de Buurtsportvereniging... oftewel de BSV... En dat wordt georganiseerd op het speelplein aan de Vlemingstraat. De BSV is opgezet door Sportservice Heemsteden Zandvoort. In samenwerking met turnvereniging OSS, Quattro BT, Surfschool First Wave en Stichting Pluspunt voor de gemeente Zandvoort. De BSV richt zich voornamelijk op sportactiviteiten in Zandvoort Noord. Met de BSV wordt de jeugd, jeugd meer betrokken bij de buurt. Zo kunnen kinderen meer sporten en bewegen, maar ook helpen om sportactiviteiten te organiseren met elkaar. De activiteiten die Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert met de BSV... gaan plaatsvinden tijdens en na schooltijd en zullen vaak gratis aangeboden worden. BSV ZO Zandvoort wil zoveel mogelijk inwoners uit Zandvoort Noord in beweging krijgen... Dus vanmiddag 8 mei kunnen de aanwezigen kennis maken met jongerenwerker Rens en buurtsportcoach Christopher. Daarnaast vinden er ook verschillende beweegactiviteiten plaats... zoals panna-voetbal, longboarden, basketballen en bootcamp. De jongeren van 10 tot 17 jaar, maar juist ook ouders... zijn van harte welkom om de kick-off bij te wonen op het speelplein aan de Vlemingstraat. Een fietser is zondagavond gewond geraakt... nadat hij hard tegen een auto is gebotst in Haarlem. Rond 8 uur ging het mis toen het slachtoffer ter hoogte... van de Edisonstraat de Leidse vaart over wilde steken. Na een harde klap met het voorraam van de auto kwam de man ten val. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd... Waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere zorg. Door het ongeval was een deel van de weg gestremd. En uh, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. Zorg dan wel dat uh, het zonnetje achter de wolken vandaan komt. Hè? Ik ga het proberen. Ja. Ja. Met magic. Met magic hè. Ik zal o, o er even bij roepen. Ja, ja. Nou... Wat gaan we beleven met het weer? Vanmiddag komt geregeld de zon tevoorschijn en bij een meest matige van noordwest tot noordoost draaiende wind stijgt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Nou, het kan er vanaf. Vanavond klaart het verderop en de komende nacht is het vrij helder en het koelt af naar een graad of 5. Morgen gaat de zon flink schijnen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 13 graden. Namorgen schijnt woensdag de zon volop, maar is het met 14 graden nog wel vrij koud. Vanaf donderdag wordt het licht wisselvallig, maar wel met flink oplopende temperaturen. Het is maar dat u het weet en dit weerbericht werd u aangeboden door Rico Schreuder. Zie Op zie Drink de wijn, eet vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep, Voer de Joodse handel. Oi, ik voel me goed, die schikse is wel mooi, heel goed toch voor een gooi. Maar een medelig van mij heb ik gezin, zo zijn zij. Ik ga dan naar de shul, een trekker grote en schmoel. Schmeigel met een bagel, begrijp wat ik bedoel. Toch zie je mij wel leren, geheel uit de Torah, Ontwikkel en verwikkel, mezelf als een gabber. En s'avonds aan de koning door, we wat ik dan. Ik voel me heel gezond, als een gesiet in Amsterdam. De is een goppe, ik krijg uit aan de bel Mijn jatten zijn zo koud, de hele dag gesjouwd Tonnetjes met pekelharing en veel zout De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama Roddel zijn en zitten op de De Jongetjes met pijen, rebbes met een baard Toges met vijtschalen en meisjes met een taart De kalle heeft de gozer aan haar geslagen Als ze zijn getrouwd, dan begint de snelle klagen Zeg mosje, die lijven is niet koosje En zorg je dat je pakgezreken is verder, de lawaier I'm gonna go get a Glesmer muziek. Wat is nou precies Glesmer muziek, Dolly? Het, uh... <laughs> dat is Joodse muziek. Joodse muziek? Glesmer, ja. Oké, okay. ja. maar waar komt die naam Glesmer dan? Wat, wat betekent dat dan? Waar komt dat vandaan? Hè? Ja, gaat hij weer allemaal moeilijke vragen stellen. Ja, moet je... Het is ja, gewoon je... leuke muziek, man. <laughs> Glesmer, <laughs> oh. <laughs> nou, ik, ik... Nee, het is gewoon een bepaalde stroming van muziek. En het is uh, ja. allemaal een beetje uh, uit, het, uit het oosten komt het... En, uh, een beetje van de moren en van alles wat waren, waar okay. alle Joodse mensen dan ook heen zijn gezworven. Door ja, het de klonk een beetje Iers eigenlijk ook. Iers. Iers? Nou ja, dat sfeertje, weet je, weet, je wel, weet je wel. De Wild Rover sfeer, zeg maar, noem ik dat altijd. So, in zijn ja, group, in zijn, ja. Ja, dit is toch echt wel, denk ik, toch weer meer dat, een beetje de Arabische kant op hmm. of de, de, de Oosterse kant op. Clashmer. Clashmer. Nou, ik clash niet merk. <laughs> ik ga de volgende draaien. Die is van uh, Gilbert O'Sullivan. Claire. Ah, ik het. Gaat over een... Ik uh, geloof een nichtje van hem of zo. Een, uh, die hij bezingt. Claire. The moment I met you. I swear. I felt as if something...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 I'm going to marry you, will you marry me? was uh, Gilbert O'Sullivan, met Claire. Inmiddels ook uh, de studio binnengekomen met de zon, zei hij. Ja, dat klopt ook wel, maar die zit nog, hij zit nog wel achter de wolken, die zon. Dat is, dat is het uh, probleem. Uh, nou hebben we Onno even naar buiten gestuurd, die staat nu te blazen buiten. <laughs> om, die, om die wolken weg te blazen, want we willen... We ja, willen... het nog te regenen ook, zeg. Je moet de andere kant uitblazen. En roep even dat hij de andere kant uitblaast. <laughs> Ja, we hebben, maar we horen net van Dolly dat morgen uh, het zonnetje gaat doorbreken. Dat het ook uh, woensdag mooi weer wordt, donderdag ook nog wel mooi weer. Iets wis, wisselvalliger, maar dan ook weer iets, een graadje warmer. Dus het, het komt deze week, wat het weer betreft, luisteraars, komt het helemaal goed. Nou, je hebt wel opgelet, hè? Ik heb wel, ja. ja tuurlijk. je hebt goed geluisterd. Ja. Ten, goed zo, jongen. Ja, nou, kijk kijken mijn donder natuurlijk. <lacht> ja, wat dat betreft hebben we binnenkort groot nieuws te melden, hè? Want ik... Uh, ik heb zojuist vernomen dat de resultaten van het grote luisteronderzoek afgerond zijn. Dus Wacht even, binnenkort mogen we het een en ander bekend gaan maken. Oké, okay, ik wou een roffel inzetten. Ik heb wel, ik, ja, nou dat is goed, roffel jij maar een eentje heen hoor. Ja. Het, Hij roffelt nee, met nee, de nee, troffel. Nee, Hé, hey, maar vertel, wat, wat, wat, uh, wat is onze belangrijkste luistergroep? Luisteraarsgroep? Nou ja, ik mag er inhoudelijk misschien nog niks over zeggen... maar oh, okay. ik, ik kan wel vertellen dat wij heel blij gaan worden... van de resultaten en de uitkomsten van het, uh, Luister. van het luisteronderzoek. Ja. En ik ben benieuwd wie de taart gaat winnen. Okay. Want dat zal dan binnenkort ook wel bekendgemaakt gaan worden. Ja. Ik ben benieuwd wie die eer gaat krijgen om het uh, bekend te maken. Ja, ja. nou, uh, ik ben ook heel benieuwd uh, wat ja. er allemaal... Ja, ik weet het wel. Ik, ik verraai ik ook niks. Ik ga natuurlijk niet uh, mijn mond voorbij praten... Nee, want het is allemaal nog in concept. Hè? Pas, als het, uh, pas als het allemaal echt officieel is... dan uh, mogen we van alles bekendmaken. Maar wel heel spannend. Ik ga voor jou speciaal, Dolly, een liedje draaien... wat je een tijdje geleden als sidekick heb gekozen. zo is alweer een paar weken geleden zelfs. Van de Boys, Give Up Your Guns. Ja, mooi. MUZIEK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 Give up your guns and face the... Light. Hierup Jorgans van de Buoys. Wat een naam eigenlijk, want je zou verwachten: Boys. Buoys. Ja, een rare naam, hè? Ja. ja. Ik, ik heb ook geen idee wat het betekent eigenlijk. Maar... Nee, ik ook niet. Nee. Even opzoeken. <laughs> ik heb net ook opgezocht namelijk wat Klesmer betekent. Oh, kijk. En dat is de Jiddische benaming. Jiddisch. Dus Jiddisch is Joods. Wat he? betekent de ja. Jood, Joodse benaming De Jiddische van? benaming. Uh, Klesmer vindt zijn oorsprong in twee oud-Hebreeuwse woorden. Namelijk het woord klei. Dat is werktuig. En zemer. Dat is musiceren. En het is dus inderdaad ontstaan uh, uit in, uh, in, in Oost-Europa. Oké. Okay. Ja, ja dat werd, uh, in, uh, de, de Joodse cultuur in Oost-Europa werd... Uh, het woord klesmer gebruikt als aanduiding voor een mu muzikant... die de instrumentale bruiloftsmuziek speelde. Oké, okay. nou, ja. kijk, dat is de, de, de, de spirit, hè? Dat je meteen als sidekick gaat zoeken naar... Uh... <laughs> ja. ja, dat zoeken we op. Ja. We zijn gewoon hier aan het oefenen voor twee voor twaalf met z'n tweeën. Ja. Ja. <laughs> moet ik moet alleen wou, het belletje nog ik hebben. Ik wou dat ik jou was.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 Zover maar juist ik bij was. En dat ik dan Jim en Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles, was wat jij was. Ja, afkomstig uit het uh, mooie Aardenhout uh, Richard Kemper en uh, Remco Veldhuis, die u natuurlijk ongetwijfeld ook heeft kunnen bewonderen... tijdens The Passion, waar hij dus... Uh, uh, naar aanleiding van het feit dat hij recentelijk bijbelstudie deed... ook voor een cabaretprogramma wat gepresenteerd, presenteert... Uh, ook The Passion mocht uh, gaan vertellen op zijn eigen tijdswijze. Een beetje met humor en ook de serieuze noten. Dat heeft hij prachtig gedaan. The Passion, Remco uh, uh, Veldhuis en Richard Kemper... Het duo wat verantwoordelijk was voor... ik wou dat ik jou was, het nummer wat u zojuist uh, hoorde. Ik draai nog een klein stukje muziek... en dan komt het nieuws erin, luisteraars... want het eerste uur is alweer voorbij. We gaan uh, tijdelijk even afscheid nemen. Luisteren naar het nieuws en de reclame. En wat ons betreft, Tolly toch? Tot zo, hè? Ja, natuurlijk. Maar straks zijn we er weer. Zo is dat.